11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De ontslagen algemeen directeur van het COA, Noerten al-Bayrak... heeft het rapport dat de commissie Scheltema over haar opstelde verworpen. Al-Bayrak haalde fel uit naar de onderzoekers. Het rapport dat gisteren verschenen is tendentieus, tegenstrijdig... op veel punten feitelijk onjuist en vooral incompleet. Dit is geen onafhankelijk onderzoek. Dit was een schijnproces dat uitmondt in een publieke executie. Al gaat vanmiddag in gesprek met het COA... en ze wilde daarover alleen zeggen dat ze vertrouwen heeft in de goede afloop. De extra huurverhoging voor scheefwoners gaat definitief niet in op 1 juli. Dat zei minister Spies van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Het kabinet wil het mogelijk maken dat corporaties rijkere huurders... een extra huurverhoging van 5 kunnen geven. Maar de rechter bepaalde vorige week dat de Belastingdienst... geen inkomensgegevens aan verhuurders mag geven voordat de wet van kracht is. De Eerste Kamer moet de wet nog behandelen. En dat gebeurt niet voor 1 mei. Spanje heeft vanmorgen met succes geld geleend op de kapitaalmarkt. Het land haalde 2,5 miljard euro op met tweejarige en tienjarige staatsleningen. De obligatiemarkt was erg benieuwd naar de belangstelling van beleggers voor de tienjarige lening en de rente die Spanje daarop zou moeten betalen. Beide leningen werden overtekend en de belangstelling was ook groter dan bij eerdere leningen. Spanje betaalt voor de tienjarige lening 5,7% rente. De werkloosheid onder jongeren stijgt. Vorige maand was bijna 12 procent van de jongeren werkloos. Zo blijkt uit cijfers van het CBS. Een jaar geleden had ruim 9 procent van de jongeren geen baan. De werkloosheid steeg over de gehele linie licht. Vorige maand waren 465.000 mensen werkloos. Dat is 5,9 van de beroepsbevolking. Bij een serie bomaanslagen in Bagdad en steden in het noorden van Irak... zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. Er zijn meer dan 70 gewonden. De aanslagen komen na een paar weken van relatieve kalmte in Irak. De aanslagen werden gepleegd in ruim een uur tijd. Behalve in Bagdad, waren er aanslagen in Kirkuk, Samara, Dibis en Taji. Geen enkele groepering heeft nog de verantwoordelijkheid voor de aanslagen opgeëist. De voortdurende spanningen tussen shiiten, Sunnieten en koerden is vrijwel zeker de achtergrond van de gecoördineerde aanslagenreeks. De veiligheid in Irak is sinds eind vorig jaar de verantwoordelijkheid van de Iraakse veiligheidsdiensten. In december vertrokken de laatste Amerikaanse militairen uit Irak. In Friesland zijn aan het begin van het nieuwe broedseizoen drie nesten van buizers met hagel beschoten. Ze zijn zo beschadigd dat de roofvogels er niet meer kunnen broeden. De politie ontdekte de beschoten nesten bij een controle in Warten, Nijbeets en Drachten. Vorig jaar werden in Friesland meer dan 100 nesten van roofvogels vernield. De buizerd is in Nederland een beschermde vogel. Dan het weer nog op steeds meer plaatsen buien met soms veel regen. En het wordt een graad of 13. En ook morgen buien en ongeveer 13 graden.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 Ondernemers, opgelet! Het is feest bij HP met de Happy Days. Wauw! 130 euro korting op een zakelijke 15-inch proboek. Nu voor maar 439 euro ex -BTV. Profiteer tot en met 20 april van deze en andere spectaculaire Happy Days kortingen via baaiendirect.com slash happydays. Wees er snel bij, want op is op! VARA, Radio 1, de gids.fm, met Felix murders Goedemorgen. Ik moet u iets bekennen. Ik moet u bekennen dat ik het wel eens doe. Een filmpje downloaden van internet. En dat mag ook in Nederland. Maar wat niet mag, is mensen uitnodigen om veelvuldig te down en te uploaden. Bijvoorbeeld door op jouw website een link te zetten van sites als The Pirate Bay. De Piratenpartij verkwam deze week via de rechter dat mensen die dat toch doen gestraft worden. Althans voorlopig. Zometeen meer over de toekomst van downloaden en van de Piratenpartij. De wereldontvanger werpt de vraag op of beeldmateriaal uit documentaires gebruikt kan worden als bewijsmateriaal in de rechtszaal. Dat overkomt de voormalige dictator van Guatemala nu. Documentaire beelden versterken de aanklacht tegen hem van genocide. En dan gezellig: een biertje op een feestje nou. In Renen en in Venendaal zit het er het daarop op Koninginnedag niet in. Verboden door de burgemeester vanwege het bezoek van Hare Majesteit. Is dat verstandig of juist betuttelend? Daarover debat. En wilt u wat lekkers bij de koffie? Surf naar degids.fm Er is nieuwe hoop voor kale mannen, want het lukt de Japanse onderzoekers... om bij een kale muis haarstamcellen te implanteren... waaruit weer levende haren groeien. Dat staat in het tijdschrift Nature Communications. Aan de telefoon Bing Tio. Hij is dermatoloog in het Erasmus MC in Rotterdam. Dag, meneer Tio. Dag. Is dit de doorbraak waar de wereld op zit te wachten? Dat zou je zeggen van wel, als je dat zo leest in de krant. Maar als je goed leest, het uh, artikel zelf staat in uh, Cell Transplantation, een andere tijdschrift. Maar het is uh, zeg maar besproken in Nature Communications. Uh, daar zie je gewoon dat het allereerst, het is allemaal muizenwerk. Dus je kan het moeilijk gaan zeggen van oké, okay, alles wat ik in een muis vind, dat kan ik ook bij een mens toepassen. Dat is een belangrijk iets om te beseffen. Maar wat dan vooruitgang is, er is een eiwitje nu gevonden, waardoor je van een uh, celletje uh, van de huid, dat heet dan een fibroblast zoals dat heet, kan omturnen tot een haarfollikelcel. Dat is een haar aanmakende cel. Dat doet dat eiwitje? Dat eiwitje doet dat. Ja, Dat, is, dat eiwitje is WNT-10b. Nou, ingewikkeld. Maar WNT-10b kun je het zeggen. Maar dat eiwitje zorgt ervoor dat die haarcel blijft van... Oké, okay, ik word een haarcel. Ik word een haarcel. Ik word een haarcel. Want sommige van die vroegere studies... Want dit is niet van dit jaar. Het is al een studie van uh, eigenlijk afgelopen 7, 8 jaar. Er zijn al veel onderzoekingen naar uh, deze haar zeg maar toenemende technieken. Ja. En uh, dit is dan... Van de en wat moeten kale mensen dan doen? Moeten die uh, een eiwitje in hun hoofd implanteren? Ja, nou het meest ideaal is hier natuurlijk als je van het eiwitje in een crème vorm of dat je het inspuit in een uh, noem maar wat bijvoorbeeld een kalende man. Dat ga je dan inspuiten, dat eiwitje. En dan hoop je dat in die huid bepaalde celletjes worden omgeturnd tot een haar aanmakende cel. U zegt dat dat zou ideaal zijn. Ja. U... U, u denkt nog steeds, nou, ja, ze, ze praten wel veel en ze zeggen wel veel... maar het is ja. allemaal te vragen of het lukt. Vanwege die muis. Meestal precies. Dan moet je eerst natuurlijk uh, gaan testen bij een mens... en niet bij de muis alleen. Dan kom je weer op een, uh, een stap verder. Terwijl nu, is, als je me eerlijk vraagt, dan is het gewoon eigenlijk nog ver weg. En waarom is die muis niet te vergelijken met de mens? Omdat de huid anders is, de genen anders zijn... Dus zeg maar, de erfelijk materiaal ziet er gewoon anders uit. Dus als je. Je kan bijvoorbeeld een uh, auto niet vergelijken, bijvoorbeeld met een fiets. Of gewoon twee verschillende dingen zijn. Gewoon, het zijn gewoon. zijn beide wel uh, levende wezens. Maar je kan natuurlijk niet. Vergelijken: een menselijk lichaam. qua erfelijk programma. vergelijken met die van een muis. Maar. Als het straks echt allemaal lukt en het is getest op mensen... dan zou het ooit zo kunnen uh, zijn dat er een crème ja. komt... met een eiwit, ik heb het opgeschreven. Oh ja. WNT-10B. En dat, dat smeer je op je hoofd. Moet je wel zorgen dat je die niet op je voorhoofd smeert natuurlijk. En dan uh, weten die cellen, hé, hey, ik ben een haarcel. Ja, ik word ja, het zijn meestal, zeg maar, de mannelijke vorm van kaalheid... ...berust op dat er geen signalen meer zijn... ...dat de huid als het ware zegt van... ...ja, ik blijf gewoon een huidcel en ik word geen haarcel meer. En zo'n signaaltje geef je dan met zo'n eiwitje in die crème... ...of dat je het eens spuit. En op die manier krijg je dan hopelijk meer haren. Overigens, er worden nu ook wel stamcellen, uh, zeg maar, toegepast... Ja waarbij dus uh, haartransplantatie wordt bewerkstelligd. Dus het is niet zo dat er nu helemaal niks gebeurt. Er vindt zeker wat, wat plaats, maar het is niet met eiwit. En dan zou het zo kunnen zijn dat je dat kruimpje dag en nacht op je moet smeren? Of hoe zit dat dan? Ja, ja, nou ja zoiets weet je natuurlijk allemaal niet. Hoe ja. vaak je moet doen of je één keer per dag of twee keer per dag moet insmeren... dat moet uh, verdere studies uh, laten zien, als het ware. Is dit nou de meest hoopvolle ontwikkeling op het gebied van de haaggroei... naast het stamcelonderzoek wat er al gebeurt? Waarschijnlijk is dit één van de dus niet de meest hoopvolle, dan uh, er zijn er nog heel heleboel andere eiwitjes die erbij betrokken zijn. Want helaas is dit ook weer zoiets, het is niet gebaseerd op één eiwit, maar meerdere eiwitten die tegelijkertijd werken. Maar ze hebben onderzocht naar dit eiwitje. Meneer Thio, ik zie een foto van u op onze site en u hoeft zich, u hoeft zich nergens zorgen over te maken. En blij En ik gebruik nog steeds die crème niet. Dank u wel, Wing Tio. Hij zorgt voor niet te kopen. die crème. Dermatoloog aan het Erasmus MC in Rotterdam. Wera, de Gids. .fm. de wereldontvanger. Willem van Tenoog, goedemorgen. Je gaat naar Guatemala. Ja, en ik wil het hebben over de vervolging van een beruchte dictator. En uh, daarom ga ik eventjes terug in de tijd, terug naar de jaren tachtig. Generaal uh, Efraín Rios Montt die trok via een staatsgreep... de macht naar zich toe in Guatemala. En tijdens zijn dictatoriale bewind voerde het leger een bloedige strijd... met linkse guerrillastrijders strijders En die, die burgeroorlog die was al eerder begonnen, in de jaren zestig al. Maar onder generaal Rios Montt ging het leger heel heftig tekeer... en vielen veel burgerslachtoffers. In 1982 was de Amerikaanse documentaire... Maarster Pamela Yates in Guatemala om die vuile oorlog te filmen, een oorlog die door de president van Amerika Ronald Reagan werd gesteund. We must to peace among the of no amount of reform will bring peace so long as they will win by force. Ja, Pamela Yates, die filmmaakster, die kreeg voor elkaar om met de Guatamanteekse soldaten mee op patrouille te gaan. En in een van de scènes van die film is te zien... Hoe de, inwoners, hoe de inwoners van een dorpje bij elkaar worden gehaald... worden opgetrommeld en iedereen moet zich melden bij het leger. Ook vrouwen en oude mannen. En snel, anders dan zwaait er wat. Ja, dat is een fragment uit de documentaire When the Mountains Tremble van Pamela Yates. Dat leger dat bezette de bergdorpjes van de inheemse Maya-bevolking. Iedereen uh, die werd verdacht van hulp aan de guerrillastrijders zoals het met, met voedsel bijvoorbeeld. Uh, nou, die kon het niet navertellen. Hele dorpen werden, werden uitgemoord. En in de anderhalf jaar dat generaal Rios Mont de baas was in Guatemala... vermoordde het leger 75.000 burgers. Nou komen de dictators van deze wereld lang niet altijd meer weg... met dit soort misdaden. Hoe zit het met uh, Rios Mont? Nou, 30 jaar lang uh, bleef hij op vrije voet. Hij had heel veel macht. Hij was ook nog best wel populair onder uh, de, de rechtse, uh, rechtse be, uh, bewoners... Van, uh, van Guatemala. Hij richtte een politieke partij op. Hij zat jarenlang in het congres en daardoor had hij... Immuniteit. En uh, die Rios Monti deed zelfs nog een keertje mee aan de presidentsverkiezingen. Nou, president werd hij niet, maar hij bleef wel congreslid. Uh, tot begin dit jaar. Hij raakte zijn zetel kwijt. En heel kort daarna werd hij gearresteerd. Uh, en dat is mede dankzij een 30 jaar oude documentaire. Die documentaire: When the Mountains Tremble. Want in die documentaire gaf de generaal een interview dat nu wordt gezien als belangrijk bewijsmateriaal. En het gaat specifiek om dit ene fragment. El valor nuestro está en nuestra capacidad de poder responder a las acciones de mando. Eso es lo más importante. El ejército es en capacidad de reaccionar, porque si yo no puedo controlar al ejército, entonces qué estoy haciendo aquí? Ja, er is geen repressie door het leger zegt generaal Riosmont in het interview. Soldaten doen geen dingen op eigen houtje. Wij luisteren naar bevelen, dat is het belangrijkste. En als ik het leger niet in de hand zou hebben, wat doe ik hier dan? aldus Riosmond in 1982. Nou, die Pamela Yates, die documentaire maakte... zij bleef aandringen, want zij had die repressie door het leger zelf gezien. Ja. En Riosmond, die bleef dat ontkennen. Nou, nu geeft de advocaat van de generaal, van de ex-generaal... die geeft nu toe dat er in de tijd toch massamoorden uh, zijn gepleegd door het leger. En dat vertelt Pamela Yates, want zij houdt zich nog altijd intensief bezig met deze zaak. The defense attorney for Rios Montt said that massacres did happen in the highlands, which is a huge admission now on the part of the army, that they did happen. So, this part of the interview that I filmed with him in 1982 is very significant. Ja, het leger heeft die massamoorden nooit willen toegeven. En dat, dat gebeurt nu toch door die verdediging. Maar de verdediging beweert ook dat de, dat de generaal zijn troepen helemaal niet onder controle had. Ja, en dat maken die paar zinnetjes in dat interview uit 1982, volgens Pamela Yates, veel betekend. En dat is nu dus belangrijk, bewijsmateriaal. Maar is het genoeg om aan te tonen dat de generaal aan de touwtjes trok en dat hij zijn soldaten de bevelen gaf om tienduizenden burgers te gaan vermoorden? Nou, er is nog een, een ander belangrijk, een heel belangrijk bewijsstuk. Dat gaat om een plan van een militair offensief uit de zomer van 1982. Dat offensief, dat heette Operation Sofia. Het zijn kaarten, uh, de planning bevelen, telegrammen, uh, rapporten van een militair offensief tegen de inheemse Maya-bevolking. Uh, daarin staat dat subversieve elementen uitgeroeid moeten worden. Dat was het bevel. Dat werd uitgevaardigd door de militaire top. En Kate Doyle, zij is, uh, een onderzoekster, zei, onderzocht. Uh, uh, maandenlang analyseren ze de echtheid van de documenten... en die zijn ook bevestigd. This patrol report is created in order to om de commander te laten zien... dat ze wat ze This Dit is precies exactly de kind of communicatie die we nodig hebben... om te there dat er een twee way flow informatie was. En dat de hoge command was niet ignorant... van wat de on op de grond doing. Ja, bij die documenten horen patrouillerapporten... die werden geschreven door de soldaten in het veld. Zij beschreven wat ze allemaal deden... dat ze de, de, de orders, de bevelen van de hoge hand allemaal uitvoerden. En volgens onderzoekster Kay Doyle is dit, is dit dan het bewijs... dat er een stroom van informatie twee kanten op ging. Dus van soldaten naar de legerleiding en van de legerleiding naar de soldaten. En die opperbevelhebbers die wisten dus heel goed... waar hun onder, ondergeschikten mee bezig waren. En Kate Doyle zij noemt dit uh, Plan Sophia, de operation Sophia, een explosief document. Juist omdat het in dit soort zaken zo moeilijk is... om zwart op wit aan te tonen dat de dictators, de, de generaals... de bevelen hebben gegeven. En Rios -Mont, is die al voor de rechter verschenen inmiddels? Ja, er zijn al wat uh, hoorzittingen geweest. Uh, vorige maand nog probeerde hij uh, beroep te doen op een uh, amnestieregeling. Namelijk toen hij zelf weer werd afgezet door een andere generaal. Toen, uh, toen kreeg hij amnestie. Nou, uh, dit soort uh, procedureel getraineerd hoort bij die strategie van zijn verdediging... om het zoveel mogelijk tijd te rekken en dat uh, proces te ontregelen. Maar dat beroep op amnestie dat is door de rechter afgewezen. En ja, een van de bloedigste dictators van Latijns-Amerika... zal nu terecht moeten staan voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. En daar komt hij niet meer onderuit. En jij blijft dat volgen. Wie er helden? Kortweg WSH. Dat is een Duits-talige popband uit Hamburg. Ich sagte, wir sind gekommen, um zu bleiben. Gekommen, um zu bleiben, ich den bleib. weg. wir gehen nicht mehr weg. Gekommen, um zu bleiben, ich wir haben perfekt mehr weg. Gekommen, um zu bleiben, bleib. den wir gehen nicht mehr weg. Ist dieser Fleck ist in der Hose, ist ja nicht mehr rauszureiben. Entschuldigung, ich glaube, wir sind gekommen, um zu bleiben. Der Mensch auf den Knall, gefechelt uns ans Pferd und bettet uns, es anzutreiben. Ich sag, wir sind gekommen, um zu bleiben. Gekommen, um zu bleiben, wähl nicht mehr weg. Gekommen, um zu bleiben, während perfekt das weg. Gekommen, um zu bleiben, wenig mehr weg. Ist dieser Fleck, das Linderhose, ist in der Hose, es soll nicht mehr auszuhalten. Entschuldigung, glaubt, wir sind gekommen, um zu bleiben. Ciao, the end is near, now, please face your final curtain. Oh, we're so smart, we're here for the faces that are in These ghosts are singing, they're not just to drive. I said, we're here to stay. We're not going to run, if we go, then we'll decide. I said, we're here to stay. We're here to run, we're not going to run. We zijn te komen om te blijven. Het is zwaar, ja. Het is afgelopen. We zijn het Helden, komen dus uit Hamburg We maken leuke muziek. En uh, dit was al een nummer dat zeven jaar oud is. Een leuke clip trouwens om te zien. De Gids. Stichting Brein heeft een aantal grote internetproviders voor de rechter gedaagd. En Brein wil zo afdwingen dat KPN, T-Mobile, UPC en Tele2... de downloadsite The Pirate Bay blokkeren. Eerder dwong Brein met succes zo'n blokkade af voor Ziggo en Access4All. In fragmenten uit het Radio 1-journaal eind februari. De rechtszaak die vandaag dient moet dan uitmaken... of deze providers downloadsites als de Pirate Bay mogen blijven doorgeven. Eerder deze week boekte de Piratenpartij, dat zijn wat anders dan de Pirate Bay... in eenzelfde zaak al Succes, toen de rechter bepaalde... dat die via een omweg mensen ook gewoon mag doorsluizen naar die site de Pirate Bay. Hoe belangrijk was die uitspraak? En Wat mogen wij nu eigenlijk wel en wat mogen we niet binnenhalen thuis achter onze computer? Daarover praat ik met Dirk Poot, hij is van de Piratenpartij. Hij zit in een studio in Den Haag. Meneer Poot, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is ingewikkelde materie voor degene die niet helemaal thuis zijn op computergebied. Dus we houden het in huistuin en ke keukentaal zo eenvoudig mogelijk. Dat is drie dubbel op. Ja. Nou las ik in een krantenartikel dat u opgetogen was na de uitspraak. Absoluut. Heel erg. Um... De, de uitspraak is dat... Eh, Brein had een expert tegen ons gekregen. Dat is een soort uitspraak waar je zelf niet in gehoord bent. Dus je wordt gewoon gebeld door de rechtbank... nou, we hebben vandaag een zaak tegen je gevoerd en dit hebben we beslist. Maar en, wacht even, de rechtbank en Brein die gaan dan met elkaar in conclave en die zeggen, eh, die piratenpartij die heeft ongelijk. Inderdaad. En eh, de, de, de Brein probeert dan de rechter ervan te overtuigen... dat het heel belangrijk is om ons niet eh, te horen... maar gewoon maar van Brein aan te nemen dat we ongelijk hebben. Ja. We zagen dat al een beetje aankomen, dus we hebben toen uh, toen we de sommatie naast ons neer hadden gelegd... hebben wij via... Uh, de sommatie, wacht even, want de rechter die bepaalt dus... en dat u fout zit, dus er wordt gesommeerd, er wordt een, een nee, boete gezet. Nee, er was eerst een sommatie, die, was, die liep op, uh, op 3 april af... dat we toen moesten stoppen met het doorgeven van, van, van de Pirate Bay. Nou, die hebben we naast ons neergelegd en gezegd... nou we willen gewoon dat kort geding afwachten, want we willen dit gewoon echt door de rechter laten bepalen. En voor de mensen die de Pirate Bay niet kennen, dat is een site... De uh, Pirate Bay is eigenlijk een soort Google voor torrents. Dus, uh, <laughs> het, is niet, het wordt, het wordt het niet is, makkelijker. Het is niet zo dat je de dingen kan downloaden. Het is, uh, je, kan er, je kan er zoeken wat, wat het unieke nummer is van een bepaald uh, muziekstuk... of een bepaald uh, filmpje wat je, uh, wat je nodig hebt. En dat unieke nummer kan je daar opvragen. En dat kan je dan weer in een ander programma, een, een, een Bittorrent-programma... Uh, uh, opvragen En dat gaat dan in jouw netwerk kijken... van of er mensen zijn die een bestand hebben met dat unieke nummer. En die gaat dan kijken of die, uh, of die stukjes van dat bestand met jou willen delen. Willen ja, mensen die uh, muziek downloaden of filmpjes downloaden... of wat dan ook downloaden, die denken er helemaal niet bij na... dat het zo ingewikkeld in elkaar zit natuurlijk. Die drukken gewoon een linkje in en een klik, boom, en ze hebben het. Ja, ja die, die, maar die gaan van Google naar een, een ander programma... en in dat andere programma gebruiken ze de informatie die ze daar gehaald hebben. Je kan Echt? het net zo goed via, via Google doen ook, hoor. De auteursrechtenorganisatie Brein... En de rechter die hadden dus samen bepaald... Ja, die piratenpartij die kan die link nog wat mooi doorgeven... naar de Pirate Bay, maar dat mag helemaal niet. En toen? Toen lag er dus een sommatie en vervolgens? Nou, uh, toen lag een sommatie, die hebben wij naast ons neergelegd. We hebben gezegd van nee, we willen eerst maar eens even een uitspraak van de rechter krijgen. En we gingen ervan uit dat het een kort geding zou worden. Uh, om zeker te weten dat het een kort geding was... hebben wij de rechter ook gevraagd van als er een expert komt... Uh, Afwijzen en anders ons in elk geval horen. Nou, we waren dus heel verbaasd om afgelopen vrijdag te zien dat, uh, dat, dat, dat die expert er toch was toegewezen en dat Brein bovendien twee keer bij de rechter langs was geweest ervoor. Die waren eerst op donderdagochtend geweest, toen was die expert, toen was ons, onze brief was blijkbaar behandeld toen is er gezegd, nou, als je het zo en zo doet, dan lukt het wel. Mochten ze de volgende dag weer terugkomen. En toen, toen is dus die uitspraak gedaan. En wij hoorden dat die middag pas. Ja. Nou, en dat, dat, dat vinden we belachelijk. Als je zegt van, we willen gehoord worden en je wordt niet gehoord. Ja, dat, dat, dat, dat slaat nergens op. Nou goed, dus, dat kan dus kennelijk in het ja, recht? Die... Dat, dat kan blijkbaar. Alleen, alleen in het, dat kan alleen in het auteursrecht trouwens. Het is een heel apart regeltje. Wat eigenlijk bedoeld is om te voorkomen dat er niet morgen... een container met Rolex, uh, nep Rolex, neprolexen op, op een of andere zwarte markt te kan worden. Aha. Dat is, de, dat is de reden waarom dat exparte ding mogelijk is. En welke maatregelen heeft u toen toe, vervolgens genomen? Uh, toen hebben we uh, de, de, de letter van uh, het vonnis opge, opgevolgd. En dat was dat we onze zogenaamde reverse proxy, dat we die stop moesten zetten. <laughs> en dat is, dat is zeg maar een gespecialiseerde toegang die we hadden. Ja. Die hebben we uitgezet. Ja. Maar uh, we draaien al heel erg lang een, een ook een een algemene open toegang... waarmee je elke site op het internet kan bereiken. Maar wacht even, wat doet u nou precies dan? Wat, wat, wat wil Brein niet dat u wel doet? Nou, Brein wil niet dat wij mensen uh, doorverbinden... of het signaal van de Pirate Bay aan mensen doorgeven. Wij zijn... We, vroeger, als je op de middelbare school wilde weten... of iemand jou leuk vond... dan ging je naar een vriendje toe en zei... hey, kan jij aan Pietje vragen of ze mij leuk vindt? En uh, aan Marietje vragen of ze mij leuk vindt. Nou, ging een vriendje naar Marietje. Vind jij Pietje leuk? Nee, ik heb al een vriend. Nou... Dat is eigenlijk wat wij doen, dat, dat, dat proxyen. Er is geen rechte lijn meer mogelijk tussen XSVR en een l uh, een gebruiker en de Pirate Bay. Nee. Dus wij gaan ernaast staan en wij zeggen tegen die XS l gebruiker, die komt ons toe en die zegt: wil jij aan de Pirate Bay voor me vragen? wat dat nummer is? Je bent als... een soort tussenhandelaar geworden. Uh, nee, niet eens. We, Bemiddelaar. Het, het, is, het is meer dat we, dat we gewoon het signaal uh, doorstuiteren. Zie het als een soort, soort spiegeltje waarmee je een lampje om het hoekje kan laten schijnen. Ja. Dat is het enige wat we doen. Er dus is wat Access for all niet mag doen, namelijk dat signaal van die Pirate Bay uh, doorgeven. Dat ja. doet u via die omweg. Doet u dat? Ja, want er is aan de gebruikers van xs all en Ziggo helemaal niks verboden die mogen elke site bezoeken op het internet die ze willen. De enige twee partijen in Nederland die nu, uh, aan wie het nu verboden is... om de Pirate Bay door te geven, zijn XSVL en Ziggo. Het is, het is burgerlijk recht. Het heeft helemaal niks te maken dat het een of, andere, een of andere wet van mede en persen zou zijn... die door de minister is afgekondigd. Ja. Het is gewoon burgerlijk recht wat is afgedwongen in een rechtszaal. En dat moet je partij voor partij moet je dat afdwingen. Het nou is... heeft de advocaat van Bruin al gezegd... Uh, ja, ja, de pilot B heeft weer even gewonnen, want u bent naar de rechter gestapt opnieuw, hè? Ja. U hebt u letter opgevraagd, zoals u dat zegt? U hebt gekeken? Nou, wij hadden de eisen voldaan. Uh, en wij hadden zeg maar, dus onze open proxy toen neergezet die wel mocht. En daarbij een hele hoop links van, nou, wij mogen het niet meer... maar hier kan je zien waar dat allemaal nog wel gebeurt. En wij waren goed. Ik bedoel, dat, dat, daar, daar gingen we vanuit. En dan zaterdagavond om acht uur krijg je een mailtje van, uh, nou, we vinden het niet goed... en we vinden eigenlijk dat alles wat er nu staat er ook af moet. En van je wie? Tot... Van wie krijgen we dat van mailtje Brein. van Brein? Van ja? Brein. En uh, dat moet voor morgen om 12 uur. Anders gaan we 10.000 euro uh, per dag uh, uh, beuren sinds zaterdag. Dus met andere woorden, deze aanvullende eisen moet je opvolgen. Anders ben je morgen om 12 uur 20.000 euro verder. En vervolgens? Toen werden wij heel erg boos. Want uh, je bent, uh, je hebt een soort uh, een wapen, een soort zwaard van Damocles boven je hangen, je, waar je zelf geen enkele uh, inspraak in hebt gehad, ja. en dan wordt, worden die eisen nog eens een keertje eenzijdig verzwaard... zonder dat een rechter daarna heeft kunnen kijken. Dus wij, wij hebben toen gezegd, nou, dit kan niet. En we zijn als een, een dolle beest geweest om, om tussen zaterdagavond en zondagmorgen... Uh, een, een, een, een, een kort geding te gaan regelen om dit gewoon besproken te krijgen. Uiteindelijk is dat, zeg maar, uh, maandag, maandagmiddag uh, gevoerd. En dat heeft u gewonnen? En dat hebben we gewonnen. En nou zegt de advocaat van Bre ja, die piraten mogen even dansen... maar 24 april is het voor het echie. Ja. Wat gebeurt er dan op 24 april weer? Uh, nou, dan gaat het echte geschil uitgevochten worden. Dus... Wat, het kort geding wat nu zeg maar door die experten uh, is, is kortgesloten... waarbij Brein voorlopig gelijk heeft gekregen... de 24 e mogen wij dan eindelijk gaan, gaan zeggen wat wij vinden... en waarom wij vinden dat wij gelijk hebben. Nou vecht Brein al lange tijd tegen de Pirate Bay. En dat komt om, omdat artiesten en, en, en componisten en wie dan ook... filmmakers, die lopen auteursrechten mis... Nou, dat, dat, dat is maar een heel beperkt aantal componisten en, en auteurs. Dat zijn voornamelijk zeg maar, de, de, de oude componisten die, uh, en auteurs... die nu nog drijven op elk jaar hun Greatest Hits CD. Het grootste gedeelte van de nieuwe bands... die nu in, in, in garages met z'n allen aan het, aan, het, aan, het, aan, het, aan het spelen zijn... en die demootjes aan het maken zijn... voor hun is de Pirate Bay de nummer één manier om het publiek te bereiken. Als je naar de Pirate Bay gaat, je ziet continu een advertentie, steeds weer van een nieuwe band die zegt, hé, hey, we hebben een, een, een, een demootje gemaakt, dat staat op de Pirate Bay, luister en als je het leuk vindt kom dan onze site. Dus ja. die, hebben, die hebben miljoenen mensen die hun liedjes horen. Nou, daar, de wet van de grote getallen, al is maar één promiel die het leuk vindt, dan heb je plotseling toch 10.000 ah, fans. Er zijn natuurlijk ook mensen die gewoon filmpjes downloaden en thuis bekijken ja. en dan vervolgens weer wegdoen of doorgeven aan een buurman dat niet mag. de enige reden dat mensen films downloaden, dat, is, dat heeft een, een Amerikaans onderzoek uitgewezen wat, wat net een paar maanden geleden door de Universiteit van Michigan is uitgezocht. De enige reden dat films worden gedownload, is dat de, de, de filmmaatschappijen nog steeds niet over de hele wereld tegelijkertijd alles uitbrengen. Eerst gaat het in Amerika, en dan moeten wij hier een, een, een half jaar, negen maanden wachten voordat wij die film kunnen zien. Zelfde met tv-programma's. Dus op het moment dat het wereldwijd zou worden uitgebracht, dan was er niks aan de hand van. Dus Als het wereld, dat, dat, dat, dat, dat rapport zegt duidelijk aan de enige omzetschade die aan piraterij is toe te, te, te wijzen... is uh, omdat mensen een film al van tevoren hebben gezien... terwijl die eigenlijk al lang in omloop is. Dus als dat uh, verhaal uh, gestopt zou worden... als gewoon net als software alles in één keer wereldwijd gereleased zou worden... net als, als cd's ook, dan heb je dat hele probleem niet meer. Nou staan er vandaag... Nog drie providers voor de rechter. Eerder verloren we Ziggo en Access for All al. Zij moeten de Pirate Bay blokkeren. Ja. En mensen, klanten van Access for All en van Ziggo... die kunnen dus via uw open proxy, zoals u dat noemt... kunnen terecht en, naar de, bij en de Pirate nog, Bay. En nog 10.000 proxies. En wat nog veel makkelijker is, gewoon via Google Translate. Dat hoef je helemaal niet moeilijk te doen. Maar wat verwacht u? Worden die drie providers ook door de rechter gesommeerd... om te stoppen met het doorgeven van... Ja, dat is heel moeilijk wat ik daar verwacht. Als ik naar de wet zou kijken, zou ik verwachten dat ze niet gesommeerd worden. Als ik naar uh, de, de vorige uitspraak kijk, dan, dan ben ik bang dat ze, dat ze, dat ze gewoon zeg maar, op dezelfde manier... eigenlijk dat hun argumenten niet gehoord worden. En dat de rechter gewoon weer uh, uh, zijn, eigen, zijn eigen ideeën doordrukt. Maar er komt nog een hoger beroep, hè? Ook, ook dat nog, ja. ja. Dirk Poot van de Piratenpartij, is het nou een echte partij of niet? Gaat u ja. meedoen aan de, aan de verkiezingen? Ja, tuurlijk. We hebben al meegedaan aan de verkiezingen. In ja. 2010 stonden we op, op, in heel Nederland op de kieslijst. We hebben weliswaar maar 11.000 zetels gehaald. Maar het feit dat we toen maar zetels? Uh, 11.000 stemmen. Maar het feit dat we toen, zeg maar... We zijn in drie maanden zijn we van 30 man in een zaaltje in Utrecht... zijn naar 11.000 stemmen gegaan. Dat is 300 keer zo hoog. Ik heb het geloof dat we meededen vorig jaar? Ja. Ja, nee, dat, uh, dat, dat vonden wij ook wel jammer. We kwamen nergens, uh, nergens tussen. Er ging toen heel veel aandacht uit naar, de, naar die, jongeren, uh, die ja. jongerenlijst. En nou ja, die, die, die zaten elke week een uur op tv. En, en wij kwamen nergens tussen. Dus misschien ja. spreken we elkaar nog wel eens een keer tegen die tijd. Ik hoop het wel. Dirk Poot van de Piratenpartij, hartelijk dank. Dank je. Tot twaalf uur nog het weer in Den Haag. Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Wat is er overgebleven van gelijkheid in onze samenleving? En drooglegging in Venendaal en Reden met Koninginnedag. Na het nieuws met Jan van de Putten. Radio 1 Het NOS-journaal. De ontslagen directeur van het COA, Noorten Al Bayrak, heeft fel uitgehaald naar de commissie Scheltema. Volgens haar was de commissie niet uit op feiten. En is het rapport tenageus, tegenstrijdig en op veel punten onjuist. Volgens de commissie heerste er bij het COA een cultuur van verdeel en heers. En stond Al Bayrak niet open voor kritiek.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 Spanje heeft morgen met succes geld geleend op de kapitaalmarkt. Het land haalde 2,5 miljard euro op met tweejarige en 10-jarige staatsleningen. Beide leningen werden overtekend en de belangstelling was groter dan bij eerdere leningen. En Spanje betaalt voor die 10-jaarslening 5,7 rente. En in Friesland zijn drie buizertnesten kapot kapotgeschoten. Ze zijn zo beschadigd door schoten met hagel dat de beschermde vogels er niet meer kunnen broeden. Vorig jaar werden meer dan 100 nesten van roofvogels vernield in Friesland. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. de met Felix Burders. Hoe waait de politieke wind op het binnenhof? Waar komt gedonden van? Wie staan er in de kou? Loopt de temperatuur al op in de Kamer? Kortom, wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Onder dit motto praat ik met enige regelmaat met collega Peter K. over Haagse zaken en politieke mores. En Kee werkt voor het programma Paul Witteman... en doet daarvoor het Binnenhof veel aan. Hij vertoeft dan nog eens. Peter hartelijk welkom. Ja, goeiedag. Uh, kom je eindelijk eens een keer met groot nieuws uit het Catshuis? In nou, Deze geen... eerste vertoning op de radio voor je? Nog geen groot nieuws vandaag. Nee. Uh, maar ik verwacht wel dat het nu uh, niet lang meer gaat duren... En dat we het voor dit weekend nog niet gaan meemaken, maar ik denk maandag of dinsdag, dan komt het verhaal uit het katshuis. Want uh, op dit moment is het CPB bezig met het doorrekenen van alle afspraken die er gemaakt zijn. Zeker, misschien komen ze er vandaag wel uit, maar dan moet nog weer, uh, het moet nog langs de fracties. Er schijnt ook nog wat spanning in te zitten, dus uh, er wordt nog wel gezegd, het kan ook nog misgaan. Nog steeds, uh, maar toch, dat gaat gewoon goed lukken. Want gisteren was ik op het aspergediner in Den Haag. Het Asperge Diner is een jaarlijks evenement... Uh, georganiseerd door de Noord-Limburgse Asperge Telers. Dat is een diner voor 200 mensen in Den Haag. Uh, daar zitten Alle kopstukken zitten erbij en ook een paar van die mindere groen als ik zelf natuurlijk. Ja. Uh, Jan-Kees de Jager was aanwezig. Stef Blok zag ik aan een tafeltje naast me zitten met uh, Hero Brinkman in aangenaam gesprek. Waarschijnlijk om hem een beetje te polsen alvast voor de, ja. het overleg... Uh, Ronald Plastek zat vlak bij me. Dion Grauw zat achter me. Dus als ik naar achteren leunde, dan had ik even contact met Dion. En al die mensen zaten daar heel gezellig asperges te eten. En van spanning was eigenlijk niet zoveel te merken. Dus uh, het gevoel... Jij denkt dat ze er wel uitkomen? Ik denk dat ze er wel uitkomen, ja. ja. Paul Witteman zendt altijd uh, s'avonds laat uit... als alle andere programma's met politiek nieuws al geweest zijn. Al geweest zijn. Als je nou echt groot nieuws hebt dan hebben jullie vaak natuurlijk het nakijken, omdat he? je aan het eind van de avond zit, of niet? Nou ja, daar hebben we het volgende op gevonden. Uh, we maken natuurlijk wel afspraken met mensen die we echt belangrijk vinden. En we proberen die mensen exclusief voor ons programma vast te leggen. Dat wil zeggen dat als er iets uit het katshuis komt... dat we wel onze pijlen al gericht hebben op bepaalde uh, hoofdpersonen. En dat het natuurlijk hartstikke mooi zou zijn als de premier die avond... bij ons wat meer uitlegt over wat de plannen precies zijn. En is die afspraak al gemaakt? Dat staat nooit definitief vast tot een laat moment... Dus uh, we hebben natuurlijk ook onze pijlen gericht op Jan Kees de Jager en Maxime Verhagen. Maar één van die drie hopen we wel aan tafel te hebben. En dan, dan hopen we daarmee af te spreken dat hij een persconferentie doet. Wat camera's te woord staat. Maar verder niet ergens in de studio gaat zitten. Dat en is altijd belangrijk voor ons. Op die manier bepaal je je keuze. Dat, um, dat er niet te veel uitgelekt is op het moment dat iemand te veel zegt. Een, gast, een mogelijke gast veel zegt. Dan zeg je uh, bekijk het maar. Nou ja, als iemand bij een vandaag het zit en mijn nieuwsuur, en dan, ja, wij zitten op het eind van de avond. Dus dan wordt het gewoon minder leuk. We willen graag een fris hapje opdienen voor onze kijkers. En dat betekent dat, dat er een zekere exclusiviteit gevraagd wordt. Maar er worden dus afspraken gemaakt met politici, maar valt er ook afspraken te maken met de concurrentie. De wereld draait door met één uh, vandaag, met moraalridders, met nieuwsuur, nee, helemaal niet. Op. Ieder vecht voor zichzelf en ieder probeert die gast toch te claimen. Uh, daar, daar vallen bijna geen afspraken over te maken. Nou, mij viel namelijk vorige week op... dat toen het rapport van de Commissie de Wit uitkwam... over de crisis rond ABN, AMRO en Fortis... dat toen uh, waaruit bleek dus dat de oud uh, van Financiën, Wouter Bos... Uh, nogal fikse kritiek kreeg in dat rapport. En dan wil elk programma natuurlijk Wouter Bos als gast in zijn programma. En ik zag hem in nieuwsuur. Ja, dat was tegen de afspraken in. Want we hadden afgesproken dat hij bij ons het verhaal zou doen... Uh, ik had ook nog contact met hem gehad. Uh, hij zei ja, ik doe wel een Radio 1 journaal of iets dergelijks. Maar... Dat is niet zo gevaarlijk, hè, een radio? Nou, radio is een, toch een ander medium. En dat is jullie doen hartstikke goed werk. Maar het, het concurreert minder met, uh, met zo'n interview op tv. Dat is toch weer een ander soort indringendheid. Uh, hij zat toen de journaals te woord staan. Dat vinden we ook normaal. Uh, RTL Nieuws enzovoort heel begrijpelijk. Zo'n camera die even langskomt. Maar als je bij Nieuws weer gaat zitten... Dan moeten wij dat op, de min op zijn minst van tevoren weten... om dan een, na een nieuwe afweging te maken. En uh, hij zat daar zonder dat wij dat wisten. Ja, op een laat moment werd ons dat meegedeeld door zijn uh, woordvoerder... de head of public affairs van uh, KPMG. En die vertelde ons... Sorry, sorry, nieuwsur is er tussendoor geglipt. Maar ben je dan nou gepiepeld door Bos? Nee, nou ja, uh, ook door Bos. Misschien, maar de, de, de verantwoordelijkheid werd op zich genomen door deze... Uh, head of media affairs en uh, public, public affairs van KPMG, meneer Jan-Willem Wits. En die zei, ja, uh, sorry, ik wist dat niet. Ik kende die uh, afspraken niet in die mediawereld. Um, ik heb per ongeluk uh, Nieuwsuur toch wat uh, toestemming gegeven om, uh, om meer te doen dan. En geloof je dat verhaal? Nee, zo werken die dingen niet. Dat is natuurlijk over nagedacht. Zeker toen ik zag wat ze op de site zetten, toen wist ik... De, wie? Uh, uh, uh, Nieuwsuur? Nieuwsuur zette een voorproefje op de site... Uh, waarin je zag dat uh, Bos en Twan Huis in gesprek waren... in een afgesloten ruimte met heel mooi uitgelicht... als er een wolkje voorbij kwam, dan zag je nog steeds... heel fijn het licht op Wouter Bos' gezicht. Dat betekent dat je een, een set hebt opgebouwd... dat je daar twee uur bent bezig geweest... dat je elkaar een half uur interviewt... en daar maken ze dan een samenvatting van van vijf minuten. Dat is dan wel pijnlijk om te zien. En daar werd ook wel excuus over aangeboden. Door... Door KPMG weer, door deze meneer. Niet door Nieuwsuur natuurlijk, hè, zo werkt het niet. Nee, nee Nieuwsuur was natuurlijk tevreden. En ach, uiteindelijk hebben wij, zijn we ook niet ontevreden naar bed gegaan. Want wij hadden een prachtig interview en, en een half uur de tijd met hem. En het blijft gewoon een ontzettend goede gast... Ook omdat nou, hij maar je had hem niet dezelfde avond dingen zegt. Nee, we hadden hem toen wel een, half uur, een paar minuten later... of oh, dus wel, een kwartier ja, later ja, in, op ja, dezelfde avond. Ja, dat is juist. Ja, en wat gebeurt er dan op het moment dat je dat merkt dat hij in Nieuwsuur zit? Ga je dan uh, schuimbekkend tekeer? Ja, dan staan we op de redactie wat uh, uh, boze hoorden naar elkaar te roepen. Dan ga, Op zo'n moment ga ik bellen met de man die daartussen zit... en zeg van, nou, dat, dat hoor je niet zo te doen. Dat was niet de afspraak. Als je zoiets van plan bent, meld het dan van tevoren. Dan kunnen we op basis daarvan een afweging maken. Had hij niet gedaan... Diepe excuses, nogmaals excuses. Het was allemaal een ongelukje. Maar nou goed, als je nou bedenkt dat, dat je na afloop toch tevreden bent, je hebt hem een half uur aan tafel gehad en nieuwsuur heeft hem vijf minuten gehaald... wat maakt het dan uit? Nou, het maakt misschien voor de kijkers nog minder uit dan voor de prestatoren. Want die prestatoren die willen, die willen echt graag met iets nieuws aan de slag. En als zij gretig zijn en, en hongerig, dan voel je dat in zo'n gesprek. En dan is dat fris en spannend. En dat is wat wij graag willen bieden en aan het eind van de avond het laatste uh, kliekje uh, nog eens opeten... is gewoon minder leuk. Je kent dat wel, Felix, toch? Zeker. Peter K. Uh, hij is uh, medewerker van Pauw en Witteman. Doet zijn best. Loopt veel rond in Politiek Den Haag. En wij houden ze nu en dan in de gids.fm aan de hand van zijn pols. De vinger aan die van Den Haag. Dank wel. Oké, okay, graag gedaan. In the dust whispers all things will be silence She turns the cell to the scene Clouds burst our dat vaker gedraaid is in de gids.fm, De jayhawks and she walks in so many ways. Het duurt namelijk twee minuten en 28 seconden. De, gids .fm. de Gelijkheid in die zin bestaat, er zal altijd verschillend zijn. Ik denk dat het goed is dat de inkomens ongelijk zijn. Zou ik zeggen dat ongelijkheid zelfs belangrijk is. Het kan een stimulans zijn voor anderen om ook te bereiken wat een ander bereikt. Je zegt, ja, iedereen gelijk, dan haal je dus inderdaad de dynamiek uit de samenleving. En dat heb je dus gezien in het Oostblok. De slagzin in het Oostblok was, zij doen alsof zij ons betalen, wij doen alsof wij werken. Nou, dat heeft dus die hele samenleving ondermijnd en dat willen we niet. De mensen die u eerst hoorden, dat waren gasten van de miljonair Fair. En ook Frits Bolkestein vindt dat een zekere mate van ongelijkheid goed is voor de samenleving. Wat zijn er de gevolgen van grote gelijkheid of van grote ongelijkheid? Vanavond staat die vraag centraal in het tweede deel van het drieluik... vrijheid, gelijkheid en broederschap. Kees Schaap is een van de makers en hij is hier. Kees, goedemorgen. Hoi. Hebben de mensen die we net hoorden gelijk... is er een grote mate van ongelijkheid nodig om goed te laten presteren? Uh, nee, maar je, je zou het wel denken, hè? want we denken dat al jaren. We denken dat, dat een economie het beste drijft als mensen gemotiveerd zijn... om datgene te bereiken, wat die mensen ook zeggen op de Millionaire Fair. Uh, wat de rijken hebben bereikt. Maar het blijkt helemaal niet zo te werken. Maar Frits Bolkesijn, die zegt in het Oostblok was gelijkheid geen groot succes. Sterker nog. Ja, nee, een ramp. maar... Uh, uh, ik denk niet dat we het moeten doen zoals in het Oostblok. <lacht> Laat het even helder zijn. We, uh, als er volledige gelijkheid is, dan zal je inderdaad merken... dat mensen niet geneigd zijn om, om, uh, om nog te gaan werken. Dat een hoop mensen denken van, nou, waarom zou ik? Maar uh, je hebt maar heel weinig, dat blijkt ook echt uit, uit onderzoek... van verschillende economen, heel weinig ongelijkheid nodig... Uh, om mensen gewoon uh, plezier te laten hebben in hun werk. Maar ongelijkheid is wel noodzakelijk? Uh, het, uh, ongelijkheid is meer een bedreiging voor een samenleving... dan dat het noodzakelijk is. Je hebt een heel klein beetje nodig... maar een samenleving functioneert het beste. Ja, ik verzin het niet, maar we, we hebben het echt, echt uh, de bewijzen van gevonden. Als er ongelijkheid uh, zo klein mogelijk is, er zoveel mogelijk gelijkheid Jullie is. zijn aan het haal gegaan met die drie kernwaarden... uit de Franse revolutie, vrijheid, gelijkheid en broederschap. Ja. Voornamelijk dus de aflevering over gelijkheid... En daarin komen veel internationale sprekers aan het woord. Er is bijvoorbeeld veel aandacht voor het boek The Spirit Level van Richard Wilkinson en Kate Pickett. Dat zijn twee epidemiologen en dat gaat dan over gelijkheid in de samenleving. En zij hebben een opmerkelijk betoog. Welk betoog is dat? Uh, hun betoog is dat, dat je, eigenlijk komt het erop neer, dat je hele samenlevingen kunt verbeteren... als je, de, als je, als je meer gelijkheid brengt. Want bijna alle sociale problematiek in de samenleving... de westerse rijke samenlevingen... dus dan heb je het over uh, geweld, misdaad, verslaving... Uh, leerprestaties, gezondheid, noem het allemaal maar op... Uh, die, die sociale problemen zijn groter in ongelijke landen. Dat en dat geldt niet, dat, je zou denken dat geldt voor de armen natuurlijk. Ja. Hè, bedoel, meer armen heb je dan. Maar het geldt ook voor de rijken. Ook voor de rijken gaat het slechter in ongelijke landen. En hoe staat Nederland ervoor als je kijkt naar die cijfers die zij hebben opgediept? Wij staan er relatief, relatief goed voor. Nederland is altijd een vrij gelijk land geweest. We doen het slechter als de Scandinavische landen, als Japan. En we worden ook weer ongelijker blijkt. Dus we gaan de verkeerde kant op. En dat is opmerkelijk, want een hele hoop mensen... als je ze vraagt, van wat zou je, waar zou je je belastinggeld aan uitgeven... dan zeggen ze aan onderwijs, aan veiligheid op straat, aan gezondheidszorg. Dat zijn zo'n beetje de belangrijkste waarden die we, die we hebben. En al die dingen gaan beter als we gelijker zouden worden. Dus we, willen we meer uh, aandacht voor die, voor die problemen hebben, dan zouden we juist weer de andere kant op gaan. En is er alleen gekeken naar de westerse landen in die vergelijking? Van die ja, twee, ja, alleen, die alleen, alleen de, de top 30, zeg maar. Ja, en de Verenigde Staten, waar staan die ongeveer dan Engeland? Dat is in, voor bijna alle sociale problemen de allerslechtste. Daar gaat het het allerslechtst mee. Daar is de ongelijkheid het grootst, zijn de sociale problemen ook totaal uit de hand aan het lopen. En zijn de mensen daar ook ongelukkiger dan? Uh, geluk is niet gemeten door Wilkerson en Pikken. Dus dat zou ik ook niet zeggen. Want dat hangt misschien weer van andere dingen af. Maar uh, kinderwelzijn, schoolprestaties, verslaving, uh, uh, geestesziektes, Ja, het, het lijkt allemaal te maken hebben met geluk. Hè? Ook geweld. Gelijkheid. Daarvoor ja. de aflevering van vanavond bekijken. Het tweede deel van een luik: Vrijheid, gelijkheid en boederschap. En dat staat om 11 uur gepland op Nederland 2. Kees Schaap, hartelijk dank. Ik heb hem gezien. Het ja. is een mooie aflevering geworden. Degids.fm. Francisco van Jolen is inmiddels ook aangeschoven. Francisco, goedemorgen. Goedemorgen. Chef van de opiniesite joop.nl. Ja. En ik zie op Joop dat premier Rutte deze week de hoofdrol speelt in. De Donald Duck. Ja, het is geweldig. Hij voert een glansrol. Hij lost alle problemen op. Lachend als altijd. En ik zou kunnen zeggen: het is eigenlijk zijn natuurlijke omgeving. Tijd voor het Joopdebat. Waar gaan we over discussiëren? Het? Nou, tijdens Koningendag mag vanwege het bezoek van de koninklijke familie... in Renen en Veenendaal geen alcohol worden verkocht of geconsumeerd. En dat is gevolg van een noodverordening die door de gemeente is uitgevaardigd. Nou, op meer plekken zie je dat het alcoholbeleid steeds restrictiever wordt. En Arne Bont, hij is groenlinks raadslid in Rotterdam... een van de gemeenten met een heel streng alcoholbeleid... die vindt dat maar betuttelend, dergelijke alcoholverboden. En Joost Mulder van Stap, dat is het Nederlands Instituut voor het Alcoholbeleid... die zegt ja... Dat soort maatregelen zijn juist begrijpelijk. Arno Bonte zit in de studio in Rotterdam en Joost Mulder zit hier bij mij. Heer, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Um, meneer Bonte. u bent gemeenteraadslid in Rotterdam, zoals gezegd... en u maakt zich boos over dergelijk alcoholbeleid. Hoe is het dan geregeld in uw gemeente? Nou, er zijn een aantal plekken in de stad waar alcohol uh, op de openbare weg permanent verboden is. Waaronder uh, bijvoorbeeld het uh, bekende grote park bij de Euromast... En dat heeft tot gevolg dat als het, uh, boven de, de temperatuur boven de 20 graden uh, komt... Een mooi zonnetje is, mensen daar uh, gezellig gaan picknicken en een wijntje opentrekken, dat ze het risico lopen om op de bon uh, geslingerd te worden. En uh, dat is uh, vorig jaar bijvoorbeeld, is dat, ook, uh, is dat ook gebeurd op grote schaal. En bent u het ja, en... daar mee eens dan? Nee, dat vind, ik echt, dat, dat vind ik totale betutteling. Um, de stad wordt er geen centimeter veiliger van. En heel veel mensen ja, die, die, die wisten dat niet eens. Uh, en die, die voelen zich ook in hun vrijheid aangetast. En wat doet u er uh, tegen dan, tegen dit soort nou, verboden? Ik, uh, Na aanleiding van uh, het grote aantal bonnen wat, wat vorig jaar is uitgedeeld uh, vanwege het, het drinken in het park, um, heb ik een, een raadsbad aangevraagd en de burgemeester gevraagd van kijk nou eens even goed naar nut en noodzaak van al die alcoholverboden in de stad. Nou, een burgemeester die was eerst wat terughoudend, maar toen een meerderheid van de raad zei van ja, dat, is, uh, dat, dat slaat eigenlijk helemaal nergens op, zei hij, nou, daar wil ik nog wel eens even goed naar kijken. Nou, daar heeft hij ongeveer een jaar voor nodig gehad. En we hebben onlangs uh, nou ja, zijn, uh, zijn revisie hebben we uh, langs gehad. Nou, het bleek dat hij op een aantal plekken zegt: van nou, hier kan weer gedronken worden. Maar de grootste stukken van Rotterdam, uh, daar mag je nog steeds niet uh, op straat of in een park, mag je alcohol drinken. En nu zit ze graag in het park met een rozeetje nou, erbij. Met, Zeker. Met, met mooi weer doe ik dat graag. En uh, er zijn ook heel veel mensen die gewoon uh, voor de deur... op een zonnige dag een biertje opentrekken. Nou, daar krijgen we ook, uh, als je toevallig de pech hebt... dat er een, uh, een camera hangt in jouw straat. Uh, er zijn voorbeelden van mensen die dan uh, gespot zijn door de camera... dat de politie daarop afgestuurd wordt... en dat ze op de won worden geslingerd voor hun deur... terwijl ze daar niet vermoeden een biertje zaten te drinken. Ik vind dat echt uh, doorgeslagen, repressief beleid. En daar wil ik in Rotterdam zo snel mogelijk vanaf. Ik zou er actie tegen gaan voeren als ik u was... Nou ja, dat hebben we vorig jaar gedaan. Uh, we hebben uh, met een aantal mensen... Ik heb toen op Twitter aangekondigd van... ja, het is toch te gek zo'n alcoholverbod in het park. Uh, toen heb ik een roséfeestje uh, georganiseerd. Kijk. Er kwamen heel veel Rotterdammers uh, op af. Nou, toen uh, durfde de burgemeester... de stadswachter het niet op, uh, op af te sturen. Er uh, kwamen <lacht> wel veel uh, journalisten op af. Uh, het heeft uh, het debat ook wel uh, losgemaakt in, in Rotterdam. En meer een deel van de Rotterdammers zegt ook... ja, het is totaal uh, doorgeslagen. En hier willen we vanaf. Uh, dus ik hoop ook dat we heel snel... Een punt achter uh, dat uh, beleid met, met al die alcoholverboden kunnen zetten in Rotterdam. Ja, logisch dat er veel journalisten op afkwamen. Hè? Is daar ergens alcohol genuttigd? Joost Mulder is van stap: alcoholpreventie. Eh, meneer Mulder, alcoholbeleid moet niet zo rigide en betuttelend zijn. Dat betoogt meneer Bonte. Ja, dat zou ik het liefst ook hebben. Ik denk dat uh, een, een, een glaasje wijn drinken in het park terwijl je aan het picknicken bent prima is. Dat zou heel meeste mooi zijn. mensen kunnen toch op een normale manier omgaan met alcohol? Ik denk dat een hoop mensen dat kunnen. Dat kan overigens ook nog steeds in Rotterdam. Want uh, er worden een aantal gebieden aangewezen waar dat niet mag. Maar er zijn nog steeds een hele hoop gebieden en parken waar het wel ja. mag. Maar de praktijk is ook dat in een aantal van die gebieden die nu zijn aangewezen... de problemen met alcohol door mensen die daar niet goed mee om kunnen gaan... Uh, dusdanig groot zijn dat eh, omwoners eh, die daar ook van het park gebruik willen maken... zich onveilig voelen, het park niet meer indurven. De politie heeft daar vaak mee te maken. kan op dit moment niet optreden, want alcoholgebruik mag in een park. Eh, dronkenschap is heel moeilijk aan te pakken. En um, ja, de, de, deze maatregel vind ik eigenlijk getuige van een heel gedegen beleid van de gemeente. Die zegt, ik luister naar mijn burgers. Mijn maar burgers... een glaasje wijn bij een picnic of bij koninginnedag, dat hoort er toch gewoon bij? Ja, het, het moeilijke is dat je geen onderscheid kunt maken tussen die persoon die één glaasje drinkt... en die persoon die vijftien glaasjes drinkt in dat park. Uh, dan zou je gaan discrimineren. Um, de maatregel die je kunt nemen is of het niet toestaan of het wel toestaan. Nou, en wat de burgemeester van Amsterdam wil tijdens een Dag openbare dronkenschap steen gaan aanpakken met een boete van 70 euro. Dus het kan kennelijk wel. Ja, dat vind ik heel goed dat hij dat gaat doen. En ik denk ook dat het een experiment is, want tot op heden in Nederland zijn we daar niet in geslaagd om dat te doen. En dat komt omdat openbare dronkenschap heel moeilijk is vast te stellen op een objectieve manier. Je mag dat niet doen met plaatstesten. En je kunt bijna niet zien bijvoorbeeld aan een jongere van 16 of hij wel of niet dronken is, terwijl hij wel heel vervelend gedrag kan vertonen. Meneer Bonten, ja, de, de goede moeten nu eenmaal onder de kwaaien leiden. Ja, daar ben ik het dus niet mee eens. Want 98% van de mensen die kan gewoon op een goede manier met alcohol omgaan. En uh, die kan dat ook gewoon op een hele gezellige manier. Ja, er zijn een aantal mensen uh, die dat niet kunnen. Uh, en ik vraag me af, uh, die zijn uh, die, uh, vaak zonder alcohol zijn het ook uh, onruststokers. Uh, daar kan gewoon tegenop getreden worden. Uh, het openbaar dronkenschap, dat, is, dat kan gewoon nu al aangepakt uh, worden. Daar heb je geen algeheel alcoholverbod voor nodig. Nou, het gebeurt dus, kennelijk niet goed, maar goed. Nou ja, de, de, dan is dat het probleem. Maar nu worden al die stadswachten en agenten worden in Rotterdam ingezet... om onschuldige mensen in het park op de bond te slingeren. Als je die mensen, als je die agenten, als je die inzet... om de overlastgevers aan te pakken... dan pak je echt het, de kern van het probleem Francisco, aan. Francisco, hoe wordt er gereageerd op jo.nl? Nou, het is een beetje verdeeld. Er zijn mensen die, die houden er helemaal niet van van dat soort betuttelingen. Anderen zeggen het is noodzakelijk... want te veel mensen maken, maken misbruik van alcohol... en kunnen er niet mee omgaan. En iemand zegt van ja, alcohol dat is gewoon een hard work, net als wiet en dat zou per direct verboden moeten worden. Wat vindt u, meneer Mulder? Alcohol moet per direct verboden worden? Nou, dat gaat heel ver. Maar de, deze meneer die deze opmerking maakt heeft wel een punt. Medici in Nederland, die zeggen ook, ook als alcohol niet een paar duizend jaar geleden was uitgevonden, maar vandaag. Zo stond het op de harddrugslijst. De, de, de, de schadelijke stof alcohol, ethanol... die is, die, die is toxicologisch gezien zo uh, ingrijpend voor de mensen... als op zijn lichaam en zijn geest... dat je hem kunt vergelijken met de meeste harddrugs. Maar het is maar, inmiddels een sociale traditie geworden. Alcohol. Het is, is zo'n ingebakken traditie. En we hebben de problemen daarmee de laatste... 10, 20, 30 jaar ook met de toenemende welvaart... zo zien toenemen, met name onder jonge gebruikers. Ik wil leven niet meer in 1970... Waarin, uh, waarin de problematiek met name onder jongeren... veel lager was dan nu. En dat moeten we ergens aanpakken. En dat doen we niet door alleen maar te blijven... Maar met de accijns op alcohol verdient de staat veel geld, meneer Mulder. En de horecainstellingen in Veenendaal en Rhenen... die lopen nu heel wat inkomsten mis met nou, Koning in de Dag. Daar maakt u een heel goed punt. Want wij weten ook uit onderzoek... dat voor elke euro die alcohol oplevert aan de staat, aan accijnsen... dat er acht ongeveer uitgaan aan maatschappelijke kosten. Dus we betalen als belasting een achtvoudige rekening. En dan vind ik in een tijd van recessie. We zijn nu op zoek naar miljarden. We weten dat alcohol uh, gebruikt Nederland miljarden kost per jaar. Dat een van de eerste dingen die je zou moeten gaan aanpakken is, is, is dit overmatig gebruik, wat ons heel veel kosten oplevert. Wat dat betreft bent u het eens ook, meneer Bonte, vindt dat overmatige gebruikers moeten worden aangepakt. Zeker overlastveroorzakers. veroorzakers. Ja, en voor de rest komt u niet 1, 2, 3 door elkaar. Mag ik u danken. Arno Bonte, gemeenteraadslid voor GroenLinks in Rotterdam. Graag gedaan. En Joost Mulder van STAP, het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid. Dank u wel. En waarvoor houd ik mijn ogen nog open vanavond? Nou, voor Frank Evenblij. Wellicht, die zich in de wereld van de singles begeeft. Zijn ze gelukkiger of ongelukkiger dan mensen met een relatie? Met singlesfeesten, Herman Brusselmans en Goede Linkens eh, praat hij. En op Nederland 3 wordt het uitgezonden om 9 uur. Als u een treinenfreak bent, dan kunt u Evenblij beter opnemen. Want om op 9 uur begint Mega Factories. En dat gaat dan over de fabriek die de snelste treinen van dit moment maakt. De hoge snelheidstrein AGV, AGV om 9 uur, dus op National Geographic. En de aflevering Gelijkheid, het drie uur luik van de ware waar ik het net over had met Maken Kees Schaap, Van die drie idealen, vrijheid, gelijkheid en broederschap, is gelijkheid het meest omstreden. Om 5 voor elf op Nederland 2. Hang die mos met lunch. Wat ga je doen? We hebben het onder meer over uh, Wouter Bos, die uh, als columnist uh, bij de Volksrand begonnen is. We hebben het over uh, Maartje van Wegen. Ze stopt. En daarmee uh, wordt een stukje omroephistorie afgesloten, geloof ik. Uh, 41 jaar uh, was zij uh, actief. Ze stopt nu. Um, we hebben het over online journalisten die bij elkaar komen en een vereniging opgericht voor uh, online journalisten. En uh, nou ja, dat soort dingen hebben we het over. En de stelling wil je ook horen. Ja. <laughs> in verhalve twee. Uh, Stam. het is goed dat D66 opnieuw pleit voor een gekozen uh, burgemeester. Ja, ja, Deze 66 over de gekozen burgemeester. Akkoord. Surf naar de gids.fm. Ik ben er morgen weer. Politiek roerige tijden. En nu komt er dus in plaats van alleen maar de polder, heb ik direct de mensen bijna op alle dijken staan. Bezuinigen, hervormen, linksom of rechtsom. Ik ben er geen voorstander van dat we nu gaan mogelen aan die hypotheekrente aftrekken. Elke zaterdagochtend de politieke stand van het land in Troskamerbreed. Ik vind de radiostilte zelf niet het grootste probleem. Ik vind het ook niet erg dat Rutte lacht als hij fietst. Luister, zaterdagochtend van 11 tot 12, Troskamerbreed.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 Met E.ON kunt u zaken doen. Daag ons uit. Kijk op E.ON.nl/slash zaken doen. Dit is Radio 1.